Luister naar mijn serenata, Donna Maria. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik heb een meisje gekend, vol temperament, in een dorpje gelegen in Spanje. Haar tanden spierwit, haar haar zwart als schit en het duizelde in mijn kersenpit. Ik zweer je steeds eeuwig getrouw. Ben verliefd van mijn kop tot mijn tenen. O, oh, met donna Maria. En ik val op mijn knieën voor jou, schone vrouw. Luister naar mijn Ik stel me aan voor, ze gaf weldra gehoor. Ze zei: spreek maar eens met mijn piepos Val niet in zijn geest, want dan ben je er geweest. Hij steekt je kapot als een beest. Oh, oh, oh, mijn donna Maria. En ik val op mijn knieën voor jou, mooie vrouw. Ik zweer je steeds bittere trouw. Tot mijn teen Oh, mijn Donna Maria. En ik val op mijn knieën ja, voor jou, mooie vrouw. Luister naar mijn Serenada, Dona Maria. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Papa deed zijn best, zat juist aan de rest. Van een kop bruine bonen met spekie. En ik vroeg hem bedeesd, inwendig bevreesd: Of ze al eens verliefd is geweest? Oh, oh jij, snijp op een brokkie. Kijk toch niet zo grokkie? Je bent net vandaag nummer 10. Zij is reeds een paar maal getrouwd. Ze heeft al negen mannen versleten. Oh, Liever een bo